8 uur. Even al te jong met het NOS journaal. Als staatssecretaris Vermeend vindt dat het kabinet moet voorkomen... dat KPN wordt overgenomen door het Mexicaanse telecombedrijf America Mobile. Hij zei dat in het tv-programma 1Vandaag. Vermeend was als staatssecretaris medeverantwoordelijk... voor de privatisering van KPN, maar hij vindt dat KPN te belangrijk is... om in buitenlandse handen te laten vallen. Hij vindt achteraf dat in de wet vastgelegd had moeten worden... dat KPN geen eigendom van een buitenlands bedrijf mag worden. In andere landen, als Duitsland en Frankrijk, is dat volgens vermeend wel goed geregeld. In de bossen bij Gilze in Noord-Brabant zwerft al weken een Armeens gezin rond... dat geen verblijfsvergunning heeft gekregen. De vader, moeder en zoon zijn uit het asielzoekerscentrum Prinsenbos gezet... omdat ze niet willen meewerken aan hun uitzetting. Sindsdien zwerven ze door de bossen bij Gilze. De drie zouden er niets voor voelen om het bos uit te komen... omdat ze niet uitgezet willen worden. De vader is hartpatiënt en zou medische zorg moeten hebben. CDA en de PvdA en buurgemeente Breda hebben BNW gevraagd om de nodige hulp te bieden. Een medewerkster van de Rotterdamse politie is aangehouden op een op verdenking van witwassen van drugsgeld. Het is een vrouw van 37. Ze werd thuis in Rotterdam-Zuid gearresteerd. In verband met de zaak zijn in Barendrecht nog twee mannen aangehouden voor cocaïnehandel. De politie doorzocht vier huizen en vond daarbij zeven kilo cocaïne, een groot geldbedrag en een Uzi pistool pistoolmitrailleur een eenmotorig vliegtuigje is in East Haven in de Amerikaanse staat Connecticut op een woonwijk neergestort. Na de is brand uitgebroken. Het toestel raakte vermoedelijk meerdere huizen. Drie mensen worden vermist, volgens Amerikaanse media en inzittende van het vliegtuigje en twee kinderen in een woning. Op foto's is te zien dat zeker één huis zwaar beschadigd is. De staart van het toestel steekt uit het pand. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt met een enkele bui... met landinwaarts verspreid nevel of een mistbank. minimaal rond 13 graden. Morgen periode met zon en vooral ochtends kans op een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dromen is fijn. Dromen is mooi. Zoals dromen van een bootje op Loosdrecht. Of van een reis met z'n viertjes naar Amerika.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 Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar Let Marcel de Rochefort met Catherine de Neuve. Meer info op tv 5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 Ja, vandaag ideeën voor het nieuwe Nederlandse onderwijs... met twee zeer gedreven gasten. Maurice de Hond, die de bestaande scholen ouderwets vindt... voor zijn dochter Daphne, ja, dochter van vier. Daarom bedacht hij een nieuw soort basisschool. En met Steven van der Tol, hij is afgestudeerd... in natuurwetenschappen en innovatiemanagement... en hij heeft er heel veel plezier in het bestaande onderwijs... inspirerender te laten draaien. Uh, even over Mark Rutte, hè. we hoorden hem zeggen. Heeft Nederland alles in zich voor een mooie toekomst... Steven van der Tol? Uh, ja, ik geloof dat wel. We hebben hele inspirerende jonge mensen die hier om me heen... die volgens mij uh, dat wel van aanpakken houden. Dus we wel wat gaan uh, brengen de komende jaren. Jong Nederland heeft veel elan. En uh, Maurice de Hond, 65 jaar, ik mag het zeggen. Jij bent 28, Steven van der Tol. Ja. Heeft Nederland het in zich? In potentie wel, maar er moet heel wat gebeuren om het te laten uitkomen. Dat is vooral ruimte te geven aan jongere mensen. Dus uh, je, je, je helpt meteen over naar je jonge, jonge gesprekspartner. Um, hoe ziet de school van de toekomst eruit? Uh, Maurice, uh, jij denkt over het basisonderwijs na. Steven denkt vooral ook over het voortgezet onderwijs na. We gaan in deze twee dingen die school van de toekomst beschouwen. En we doen dat als, als jullie het goed vinden... zonder in dat zweverige onderwijsjargon te vervallen en die beleidstaal. Ik ga mijn best doen. Lukt jullie dat? Ik zou die taal niet kunnen. J jij kent hem niet eens, zegt Maurice. Steven, jij noemt jezelf uh, onderwijsondernemer, dus 28 jaar. Je bedenkt van alles. Je hebt bijvoorbeeld het bedrijf Student-Docent. Je hebt een nationale eindexamentraining bedacht. Even dat bedrijf Student-Docent. Wat doet dat bedrijfje? Uh, nou, wat het, wat het eigenlijk heel SEC uh, probeert te doen, is studenten vinden die een soort talent hebben voor onderwijs. Uh, en die een bijbaan geven op hun school. En, en dat is het. En, Tijdens hun studie? Tijdens hun studie al op een laagdrempelige manier... Uh, kennis maken in de bijbaan met wat er nou eigenlijk is om op een school te werken. Eigenlijk een soort stage, praktijkervaring, maar dan ook iets ermee verdienen. Ja, niet, ja en, en het hoeft niet eens per se te zijn. Een stage uh, voor mensen die uh, zelf het onderwijs in willen. Het kan ook gewoon zijn voor mensen die, die ja, gewoon in plaats van vakken vullen... iets nuttigs willen doen. Dat hebben jullie bedacht, zo'n bedrijf. Werkt het? Hoeveel docenten bemiddelen jullie? Nou, over een paar weken is het weer volop school. Hoeveel... Mensen zijn er dan aan de slag, studenten als docent? Ja, nou, ze zijn niet als docent uh, aan de slag. Ze doen echt ondersteunende taken voor de docent. Maar uh, ja, honderden. We hebben duizenden studenten in het bestand. En een paar honderd, ik denk afgelopen jaar 700 uh, studenten... door het hele land die, uh, die taken hebben gedaan op een school. Wanneer heb je het bedacht, hoe lang geleden? bedacht in 2007. 2007. Maurice de Rond, uh, jij propageert... ik mag tegen te jullie beiden, ook tegen deze man van 65, mag ik jij zeggen... jij propageert in Nederland de Steve Jobs scholen. En dat zijn scholen, ik geef, geef de definitie zelf even. Wat is een Steve Jobs nou, school? Eigenlijk een school die leerlingen voorbereidt op de voor de toekomst... Uh, met de middelen van vandaag. Met iPads dus? Onder andere, ja. IPads Geen boeken? Zijn, nou, boeken, maar in een heel beperkte mate. Schoolborden? Uh, heel weinig, of niet? Geen schoolborden? Nauwelijks boeken? Op een basisschool? Ja. Leg uit. Nou, en, uh, het zijn twee componenten. De component is, waar bereid je een kind voor? Mijn kind is nu vier, gaat naar school... en wordt, dus gaat er ongeveer in 2027 vanaf. Dus we moeten kinderen voorbereiden voor 2027... en niet voor 1990. En we zijn, mijn dochter is vanaf ongeveer één jaar is met een iPad bezig. één twee uur per dag. En... Daar zitten ze allerlei dingen mee te doen. Dat uh, is eigenlijk nog te weinig, 1, twee uur per dag. Want als ze op die basisschool ook met die iPad aan de gang... moeten nee. zitten ze er wel zes, zeven uur per nee, dag Nee, dat is onzin. Dat hoeft helemaal niet zes, zeven uur te zijn. Dat kan uh, soms één uur zijn, dat kan vier uur zijn. En als je op school bent, moet je vooral de sociale interactie doen. En niet in een groep gaan zitten luisteren... dat iemand wat aan het uitleggen is... waarbij je vooral de rug van de voorganger ziet. Oké, okay, we gaan over die methode straks zo verder praten. Toch nog één vraag aan Maurice de Hond. Waar komt toch die iPad... Eeuwige strijdbaarheid bij Mobbies de Hond vandaan. Nou, oh, ik, de enige wat mijn belang is, de het belang van mijn dochter. Als mensen vragen waarom doe je het, zeg ik, wil een goede school hebben voor mijn dochter. En mijn dochter is al heel erg thuis in de virtuele wereld. Het wordt een, De toekomst gaat over creativiteit, innovatie, flexibiliteit, de digitale wereld. Het is en gewoon opkomen voor het voor ja, ja, Het voor mijn uw dochter. dochter en dus anderen zoals mijn dochter. En leeftijdgenoten ja. van je vierjarige Daphne, voetballen. Ja, het hoort erbij. Bas Ticheler. Zo is dat. Negen minuten. ongetwijfeld 0-0. Ja, dat heb je goed ingeschat. Zo is het na negen minuten. Cambuur speelde de eerste wedstrijd van dit seizoen. Ook met 0-0 gelijk tegen NAC. Wacht op zijn eerste goal. Dat doet Roda ook nog. Want die verloren vorige week ook al op vrijdag trouwens met 3-0 van Ajax. Het is een begin waarbij Roda wat de overhand lijkt te hebben. Zonder dat het nou echt serieuze kansen heeft opgeleverd. Nee, met dacht er één te krijgen. De spits van Roda, maar maaide een beetje over de bal heen. Dat is, als je een kans wil krijgen, niet het allerhandigste. Bij Roda doet Flederens ze mee, die vorige week geschorst was. Dat betekent dat Heusje op de bank zit. En bij Kambuur zowaar twee wijzigingen in het elftal. Lukoki, die van Ajax wordt gehuurd en vorige week inviel. Dat is een van de spelers die nu vanaf het begin mag proberen. En Kambuur, zoals men zegt, wat heeft dat eigenlijk te verliezen? Het antwoord is niet veel. Gewoon lekker voetballen en dan maar kijken waar het schip stroomt. Voorlopig 0-0 in Limburg. Ja, terug bij twee dingen met twee gedreven mannen... over ideeën voor een nieuw Nederlands onderwijs. Maurice de Hond, 65, ik mag het nog één keer zeggen, de laatste keer. Steven van der Tol, 28, hij bedenkt allerlei leuke bedrijven. Spannende bedrijven die in het onderwijs actief zijn. Onder andere het bedrijf Student Docent. Belangrijke eerste vraag voor jullie beiden. De meeste Nederlandse leerkrachten zijn natuurlijk al oververmoeid... door al die onderwijsvernieuwingen... die al decennia lang door het onderwijs razen. Steven, zou de beste innovatie niet zijn in het onderwijs? Geen innovaties meer? Geen vernieuwingen? Uh, dat denk ik niet. Ik denk dat vernieuwing altijd nodig is om, uh, om beter te worden. Uh, maar vernieuwingen hoeven niet altijd helemaal van bovenaf doorgevoerd te worden op elke school. Ik denk dat als je docenten en scholen de ruimte geeft om zelf links of rechts een vernieuwing door te voeren... dat, ze dan, uh, dat er dan vanzelf de beste dingen boven komen drijven en dat scholen van elkaar kunnen leren... Um, maar ga niet te veel vernieuwingen opleggen. Ik denk dat dat uh, funest is. Maurice Rond, vernieuwingen stoppen ermee? Nou, dat heeft mijn dochter echt geen boodschap aan. Dat uh, tien of twintig jaar geleden bepaalde vernieuwingen zijn mislukt. Dus uh, voor mijn dochter is natuurlijk een enorme. Of studiehuis is een enorme mislukking. Ja, maar daar heeft mijn dochter ook niks mee te maken. Maar het is bijna een debakel. Ja, maar maar, maar, maar... Laatst, de laatste revolutie in het Nederlandse onderwijs eindigt in een debakel. Ja, van bovenaf opge Van bovenaf opgelegd, niet de juiste middelen beschikbaar. En je moet gewoon veel meer van onder. Je moet vertrouwen hebben in leerlingen, je moet vertrouwen hebben in leerkrachten. En je moet van ouders uitgaan. De scholen waar wij bij zitten zeggen alle leerkrachten, want dat was een voorwaarde van ons, dat ze op die manier willen werken. En daar waar een deel van de leerkrachten niet willen, dan moeten we het vooral niet gaan doen. Zullen we even voor de sfeer toch een klein beetje geluid uit het oude onderwijs halen? Heerlijk dit, Steven. Lekker stampen. Ik weet het niet. Ik heb dit nooit meegemaakt. Ik is echt van voor mee. mijn tijd. Ja, want jij bent van 84. 84 ja. Nog net, ja. ja. Jij hebt het wel meegemaakt. Marieke. Ja, ik kan zelfs Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Floris, Timar, half Portugees. Heerlijk moet... toch dat je, die, dat je dat nog in je hoofd hebt zitten. Ja, maar de grap is, dat heb ik dus in 1955 met 50 leerlingen geleerd. Dus ik weet alle eilanden oostelijk van jullie Java. Jullie druinden dit ook zo Alleen ik heb pas veel later gerealiseerd dat Indonesië toen al acht jaar onafhankelijk was. Toen ik het geleerd heb. En de eilanden boven Tessel, moet ik steeds weer nadenken... welk eiland ligt nu ook weer boven Tessel? Is dat Vlieland of de is dat Terschelling? Ja, die heb de ik nooit geleerd. Maar Bali-Lombok, zoemen waar. Dus toen ik op Bali was, wist ik wel dat het ja. eiland Lombok was. Maar even, dit is natuurlijk heel gechargeerd... een clichébeeld van het oude onderwijs. Zit er in dat uh, cognitief trainen van kinderen... niet een hele grote kracht ook... Ja, cognitief trainen is op zichzelf kan goed zijn. Maar dat hoeft niet collectief te zijn. Want het, ons, ons hele onderwijsstelsel is gebaseerd op het feit... je bent nu negen, het is december, dan gaan we nu aan de breuken beginnen. En sommige kinderen zijn al een breuken toe als ze zeven zijn... en andere zien pas als ze tien zijn. Alleen we hebben een systeem opgezet waar we het soort one size fits all doen. En dan nog ook wel dat we dingen leren... waarvan een deel eigenlijk over tien of twintig jaar helemaal niet meer belangrijk is. Wat is voor jou goed onderwijs, Steven? Ja, dat vind ik, vind ik altijd wel een moeilijke vraag. Dat is een hele brede vraag. Omdat, toe. Nou, sowieso maar op is. Op dit punt, hè? Gaan we op de individuele leerling in, of moet er ook een soort collectiviteit in dat systeem zitten? Ik denk dat dat per leerling verschilt. Ik denk dat een, een ene leerling het heel erg prettig vindt om in een soort collectief systeem te zitten, en een andere leerling een heel individuele benadering nodig heeft. Wat ik wel boeiend vind, is dat we in Nederland. Eh, hebben we niet alleen. Hè, we vinden dat je iets moet leren op school, maar we hebben ook een soort schoolplicht. We hebben niet alleen een leerplicht, maar we vinden ook dat dat op school moet. En ik. Ik vraag me wel eens waarom dat per se zo is. Um, en ik denk goed onderwijs. Dan ga je ervan uit dat je een bepaald doel hebt met ja. onderwijs. En dat doel wordt niet altijd uitgesproken. van wat, Waarom gaan we eigenlijk naar school? En wat willen we dan te leren? Is dat omdat die leerling iets wil leren? Of omdat ze als overheid mensen willen hebben die beta-vaardigheden hebben? Wat is nou eigenlijk de reden dat we naar school gaan? Is dat echt onduidelijk voor jou? Ik vind dat soms wel eens onduidelijk. Ja, ik vind dat daar geen eenduidige uitspraak over wordt gedaan. Nou, jij bent bezig als vernieuwer. Maurice de Hond is bezig als vernieuwer. Ik ga nog even naar jouw initiatief terug. De Steve Jobs scholen. Eind van deze maand, in de loop van deze maand... gaan de basisscholen weer beginnen. Op tien plekken in Nederland beginnen Steve Jobs-achtige scholen. Veel met iPads. Geen vast lokaal. Geen vaste lessen. U noemt het zelf ook, uh, of je noemt het zelf, Maurice... het onderwijs voor een nieuwe tijd... Wat is er zo goed aan die nieuwe methode... die dus op tien, elf scholen wordt ingevoerd? Nou, het belangrijke is week. dat je uitgaat van de passie en de talenten van kinderen. En dat je niet uitgaat van een soort collectief model... waarvan je zegt, je moet op dit moment dat weten en dat weten en dat weten. Waarbij nog één belangrijke component is. als Ik studenten tegen, ik ben een laatste student tegenkomen die zei... weet je wat mijn definitie van het tentamen is? Nou, wat dan? Dat ik drie uur moet vergeten dat Google bestaat. We gaan naar een wereld toe waar je alle informatie die er is, alle kennis... Op, het, op meteen kan krijgen via Google, Wikipedia en andere manieren. En dat betekent het stampen van kennis is een irrelevant uh, iets geworden. Wat we moeten leren is kennis verwerken. Maar is het, het, het verwerven en het verwerken van kennis... Hoort daar niet heel klassiek bij dat je bijvoorbeeld ook uh, schriftelijk dat vastlegt wat een docent aan. Maar waarom zou je het schriftelijk moeten nou, vastleggen? Ik heb, wat ik zelf ervaren heb is dat het schriftelijk vastleggen van de, de informatie die op je afkomt ook een zekere uh, werking in ja, de hersenen dat, geeft. Dat, maar dat kan ook zijn als je typend doet of met twee duimen. Het ja. punt is dat, dat vooral ouderen roepen dat dat heel erg gekoppeld is aan schrijven. Maar ik heb een onderzoek gedaan aan, aan Nederlands boven de 18 gevraagd... hoeveel procent van alle letters die je produceert doe je nog met de hand. En dat is 4 procent. En hoeveel woorden nog de andere mensen bekijken, dat is weer 10 procent daarvan. En als ik vraag, leer je op school met tien vingers blind typen? Niet, maar je leert wel veel ook, uh, schrijfletters schrijven. Ja. Terwijl schrijfletters, die, als je ze nog schrijft, doe je ze alleen voor jezelf hoe denk jij? Laat jouw idee er eens op lossteken. Nou, ik kan mijn eigen handschrift eigenlijk niet lezen. Dus je bent al iemand. Je bent natuurlijk ook van de generatie die al de iPad of de computer al voor zich heeft staan. Ja, ik heb op een gegeven moment een type diploma geloof ik toen ik zeven was gehaald. En sindsdien dus doe ik alles typend. En um, maar dat, ik denk dat dat zelfs ook al misschien al een beetje wat nu is al de spraakherkenning. Dus exactly. ik zit alweer weer mijn telefoon af en toe uh, een beetje te zoeken. Maar de vraag die ik stelde aan Maurice, reageer je daar ook eens op. Hoe is het met de verwerking van kennis? als dat voortdurend op het toetsenbord hè, in de klas al wordt verwerkt... door die 10, 15, 20 kinderen? Nou, ik denk dat het belangrijk is, maar ik ben geen pedagoog. Maar ik denk dat het belangrijk is dat als je stof krijgt, dat je daar iets mee doet. Want dat volgens mij beklijft daardoor beter. En of je dan gaat schrijven of dat je dan gaat typen... Dat zal per leerling ook verschillen, denk ik. Maar ik denk dat type ja, eenzelfde effect kan nee, hebben. te schrijven. De, de grote uitdaging is niet zozeer hoe je, hoe je het zelf vastlegt... maar hoe je het vervolgens daarna reproduceert. En het mooie is dat die nieuwe technologie je de mogelijkheid biedt... om er een film van te maken, om er een keynote speech... of een PowerPoint-presentatie te maken of een prezi-presentatie. Je kan dus op alle manieren die kennis die je verzamelt overdragen aan anderen. En zo leer je het beter dan het alleen maar vast te leggen... omdat je over een week een repetitie hebt. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Kees Grimbergen. Twee dingen en twee gedreven gasten. U hoorde het, Marius de Hond en Steven van den Tol. Steven, om vernieuwingen te bereiken... moet je altijd weerstanden overwinnen. Ja. Weerstanden doorbreken. Heb jij zoveel meegemaakt bij al die initiatieven die je nam... zoals student-docent? Weerstanden? Ja, heel erg veel. Uh, vooral, nou, ik, ben, ik, ik ben nu 28, maar toen ik begon was ik dus 22... En dan kwam ik op een school en dan ging ik een rector vertellen... nou, ik heb een leuk idee, misschien moeten jullie eens wat, wat studenten inschakelen... om wat te helpen in de klas. Nou, daar werd wel eens, daar werd wel eens uh, om gelachen. Maar aan de andere kant, als het werkt en als je merkt dat... Ja, dan keken ze je lachend aan. En wat zei je dan? Liet je je dan door zo'n lach uit het veld slaan? Ging je door? Ben je een drammer? Ben je een idealist? Wat, wat ben je als karakter? Ik denk dat ik een beetje een idealist ben. Ik, ik, ik heb een idee en ik geloof daar dan in. En ik denk dat het goed is voor, voor mezelf, maar ook voor de wereld. En ik denk, euh, nou probeer ik dat gewoon. En als iemand het niet wil, dan denk ik, nou misschien is het dan niet voor hem. Ga ik naar de volgende. Laat, en totdat... laat, laat ik eens een kritisch punt noemen. Je hebt een nationale eindexamen training bedacht. Ja. Ook een bedrijfje, ook een beetje een commercieel bedrijfje. is ja. niks op tegen. Uh, grote kritiek is, dat is alleen maar voor rijke mensen. Die kunnen hun kinderen uitvoerig laten trainen... voor ze de eindexamenperiode ingaan. En dan krijg je die kritiek en dan zeg jij meteen... Nou, ik denk niet dat dat zo is. De, de leerlingen die bij mij komen, die, dat zijn helemaal geen ruikenlij, kindjes. En um, kijk, ze volgen gewoon hun onderwijs natuurlijk gewoon op school. En ze hebben één vak een probleem mee. Daar nemen ze wat bijles voor. En ja. volgens mij doet ik, uh, 25% van de, van de leerlingen die dus die zoiets. Dus um, ja, ik, ik, zie dat ik zie dat effect ook helemaal niet. Mariston, krijg jij veel weerstanden? Nou, jij, bij bedoeld... het opzetten nu van die stijl. Ja, als ik de, de ingezonde dingen in de volkskrant lees... dan, uh, dan denk ik, ik dat er een, twee andere werelden zitten. Laat ik meteen een onderwijswoordvoerder citeren. Jasper van Dijk van de SP in de Tweede Kamer... die noemt jullie vernieuwingsschool... Hè, gaat de komende weken gaat het beginnen... een veredelde speeltuin... waarin leerlingen als proefkonijn worden neergezet. Nou ja, dat komt omdat hij zich niet even verdiept... in wat we echt gaan doen. Raakt wel... die kritiek Nou nee, want ik bedoel het is precies hetzelfde als hij. Ik zeg wel ja, over... Volgende week, over twee weken beginnen die scholen. En ik heb hem en Roemer al uitgenodigd. En daar hebben ze al ja tegen gezegd om snel te komen kijken. En dan mag hij nog een keer zeggen wat hij net gezegd heeft. En dan denk ik dat hij dat niet meer zegt. Nee. En Beertema van de PVV, die zegt ook in de Tweede Kamer... is Maries de Hond de bakel van het studiehuis vergeten? Nee, want ik denk dat dat een hele goede les is geweest. En dat betekent dat je het niet top-down moet doen... Uh, want dan gaat het absoluut niet werken. Maar jullie je het van onderaf doen. Dus alle leerkrachten die bij ons meedoen... dat zijn leerkrachten die er heel graag voor zijn gegaan. Ik heb een leerkracht gehad die zei... een half jaar geleden wilde ik stoppen met op uh, met school. Want ik, vind het, ik, ik, ik, uh, ik moet alleen maar formulieren invullen... en niet met kinderen bezig zijn. En wat we nu doen, dat, dat geeft me weer uh, een reden om naar school te gaan. Dank je wel. Ik krijg uh, mails van... Ouders, iemand in, in Drachten die gaat verhuizen naar Sneek... om een kind op die school te krijgen. Maar ik heb ook begrepen dat er ouders zijn in Sneek... Hè, waar een van die uh, uh, ja? Steve Jobs scholen begint uh, over één, twee weken... dat een aantal uh, ouders hun kinderen van die school hebben afgehaald. Ja, nee, die, en toen het aangekondigd werd, hebben 15 ouders gezegd... Ja? dus het aantal ging van 70 naar 55... Toen hebben ze zoveel nieuwe aangemeld dat de school nu vol is. 125 leerlingen en zelfs een ja. overschreven is. En van die 15 zijn het overgrote deel op die school gebleven. Hebben weer spijt gekregen van de opzegging ja. en laten hun kinderen op... toch weer. Toen of... hebben ze gehoord hoe die school echt zou geworden. Er, er is rond zo'n nieuw initiatief, Steven. Zo'n initiatief van Maurice en zijn initiatiefgroep. Is heel veel weerstand krijg je. Vernieuwing. Ja. Vernieuwing roept dus weerstand en, en tegenstand op. Ja. Maar ik denk ook dat het goed is. Ik bedoel, ja. je moet elk goed idee je moet getoetst worden, moet bijgeschaafd worden. En, en, en dat doe je alleen maar als mensen laten horen dat ze het niet, uh, niet mooi vinden. Kritiek is, geeft alleen maar aan dat je, dat je, in, dat, ja, dat je opvalt. Maar, maar, met, ja, maar met één aantekening erbij. Het is alleen jammer als van dat jouw idee een soort karikatuur wordt gemaakt. En nou, dat vervolgens de karikatuur wordt neergezet en op basis daarvan een, een discussie ontstaat. Ik kan niet over een karikatuur discussiëren. Mag ik dan toch over een karikatuur beginnen? J jullie noemen het nieuwe onderwijs op die scholen: noem je het onderwijs voor een nieuwe tijd. Dat klinkt bijna als een soort New Age-achtig denken. Dat zit ja, dat... bijna in die titel. En dan denk ik: maak ik nou ook weer een karikatuur? Nee hoor, maar we moeten, ja, je moet op een gegeven moment een iets dergelijks... Dat kan ook de, het onderwijs voor de toekomst... Ja, maar je dat, had ook een veel, veel meer no-nonsense laag nee, bij de je, titel ja, kunnen we, nemen. We, we nieuwe niet, tijd, dat, dat associeert waar, met new age. Nee, nou, nou, ik niet. Maar waren we waren niet creatief genoeg om een goede naam te verzinnen. De essentie is... Had ik, de nieuwe, had ik in de initiatiefgroep nee, moeten maar, zitten, maar, had nee, ik meegedacht. Ja, had je mee moeten doen. Nee, maar het interessante is... Als je vandaag de dag kijkt hoe die kinderen, hoe welke leeftijd ook... hoe ze nu al thuis in een digitale wereld leven... uren per dag in die digitale wereld zijn. En de enige plek waar het nog analoog is, is op school. Terwijl de school zich voor moet bereiden op de toekomst. Terwijl ze zich buitenschool eigenlijk beter voorbereiden op de toekomst dan op school. Dus wat je tot stand moet brengen, is die verbinding tussen die twee werelden. Ja. En dan bereid je kinderen voor, zoals mijn kind, op de toekomst na 2025... Laat ik eens naar een, een hele concrete haalbare vernieuwing. Ik, want je kunt het onderwijs natuurlijk in alle aspecten bespreken. De CITO-toets. Afschaffing van de CITO-toets. Zou dat een vernieuwing in het onderwijs zijn die jou... Uh een deel van je werk. Goed in de oren uh, klinkt, Steven. Afschaffen van een eindexamen zou je niet fijn vinden. Nou, op, op zich denk ik dat die toetsen... Wat, ik, wat me wel opvalt, is dat er veel meer aandacht wordt ge, gelegd... aan alleen maar toetsen. En als ik rectoren spreek, dan zeg, ze, ja, wat ik nu doe, is iemand die normaal gesproken wel naar de HAVO mocht... die laat ik nu gewoon niet meer naar de HAVO toe. Want dan weet ik dat hij later een hoger cijfer haalt op de HAVO. Hetzelfde met die CITO-toetsen. Ze worden steeds belangrijker. Er wordt steeds meer druk op gelegd. En wat, wat concludeer jij dan? Ik denk dat je ook goed onderwijs kunt hebben zonder Ja. Ja. Zou, jij willen, zou het dus een vernieuwing zijn door bijvoorbeeld die, die toetsgekte tegen te gaan... en eens te beginnen bij de CITO-toets? Zou je dat aandurven, zo'n vernieuwing? Uh, uh. Ja, als ik, het mocht, als ik mocht kiezen, had ik, had ik dat niet erg gevonden om die citetoets af te schaffen. Als jij Rutte in dit kabinet mocht adviseren, zou je dit onder andere zeggen? Of, of zijn er andere grote punten? Maar ik punten? denk niet dat het heel veel zou verschillen. Kijk, het, uiteindelijk die zitentoets is alleen maar een check. Die checkt iets. Uiteindelijk moet je investeren in het onderwijs, dat het onderwijs beter wordt en niet alleen maar strenger gaan worden en meer gaan meten. Want daarmee verander je niet zo heel veel aan, aan de manier waarop onderwijs gegeven uh. wordt. Of, of nee. Investeren is nog belangrijker. En als je dan kijkt naar de onderwijssalarissen en de nullijn waarop iedereen zit, en de beneden nullijn zelfs. Wat zeg je dan? Ja, ik denk dat dat heel zonde is. Ik denk dat je, dat je, dat je heel erg moet gaan investeren in, uh, in docenten. En je hebt dat altijd uh, aangehaalde uh, Finland. Uh, en daar is het zo dat elke docent, de leerkracht... universitair geschoold is en een goed salaris krijgt. Maar voornamelijk nog heel veel status krijgt. En dat, uh, en dat werkt gewoon in goed. Die hebben altijd uh, de hoogste scores. Wat zijn vernieuwingen die Maurice de Hond nog zou willen... Uh, maar zo zou er zoveel het Er ja? wordt bijvoorbeeld een, een prachtige term is teaching to the test... Wat je heel erg doet door zo'n toets... is dat het hele onderwijs gericht wordt om die toets goed te doen. Het, het, alles is afgestemd op ja, de calculerende leerling. Ja, Nee, niet calculerend. Het nou. is meer de calculerende school en de calculerende ja. overheid... die gewoon daar een soort zekerheid aan leent die geen zekerheid is. Die uiteindelijk ook weer een calculerende leerling oplevert. Ja, maar dat moet je juist niet doen. Dus je moet daarin veel meer ruimte bieden. Ik denk dat de basishouding moet zijn... En ook geen kwestie is van primair geld. De basishouding is geef vertrouwen aan de leerkrachten... geef vertrouwen aan de leerlingen. Die komen op school omdat ze nieuwsgierig zijn, omdat ze willen leren. En wij hebben de school georganiseerd, zoals de fabriek vroeger... met priklok, met stoomfluit en met voortdurend toetsen... of je je werk wil doet. En dat moet niet. Nee, maar heb dat... je zelf wel eens voor de klas gestaan, Maurice? Met regelmaat geef ik college of ben ik voor een, heb ik voor een klas gestaan? In welk vak? Nou ja, ik bedoel, ik geef lezingen over de toekomst. Ik geef lezingen over, de, over de politiek in de breedte. En wat heb jij voor les gegeven, Steven? Ik heb uh, ja. natuurkundelessen uh, ondersteund. Uh, ik heb uh, uh, uh, ondernemerslessen gegeven. Dat vond ik heel erg leuk om te doen. Ik ben met uh, jong ondernemer ben ik op een keer van basisschool uh, uh, geweest. Dus dan heb ik daar, zijn we een bedrijf gaan beginnen met een groep acht leerlingen. Ja, en die, zo creatief ja. en zoveel en dat energie zit wel. daar in die, in, die, in die leerlingen. Dus ik vond dat heel erg, uh, heel erg gaaf om te doen. Laten we, eens even, we schieten door zo'n 25, 26 minuten heen. Laten we eens naar een aantal conclusies gaan. Wat, wat zouden jullie de komende tijd essentieel vinden... voor de onderwijsagenda? Eerst, Steven. Ik denk, uh, goed uitspreken waarvoor, waarvoor je vindt dat onderwijs is. Uh, je bedoelt hoe, dan? Uh, nou, wat, wat wil je bereiken wat met de, de school? Waar is een school voor? Ja. Is dat om, is dat, uh, dan vervolgens investeren in het docenten. En ook heel veel drempels... Uh, wegnemen, of gevoelsmatige drempels wegnemen, om ook vervolgens iets te gaan, gaan doen als docent, of als school, om daar zelf... Welke drempels zijn dat dan? Nou, je, je merkt wel dat, dat... Ik ken bijvoorbeeld iemand, een student werktuigbouwkunde. Die kan heel goed natuurkunde. Alleen omdat in die verwantschapstabel dat niet precies met natuurkunde matcht, moet hij eerst nog heel schakeljaar gaan doen voordat hij de leraaropleiding natuurkunde kan gaan doen. En dan denk ik, nou ja, is Dat een zonde, heb je wel een CIT-toetsen in je toets? maar vervolgens ga je hier met verwantschapstabellen kijken. Heel ingewikkeld. Uh, waar het op neerkomt is dat mensen veel sneller... met bepaalde vaardigheden... die leerlingen enthousiast kunnen maken... voor het vak waar ze sterk in zijn. Dat wil je zeggen? Ja, dat geloof ik. Ja. Dat geloof ik, ja. in, ik weet zelf nog, als ik terugdenk aan, ja. mijn, aan mijn leraar... Aan mijn, jouw mooiste docent is altijd een prachtige basis. Ja, maar iedereen weet dat. Wie is jouw mooiste docent? Uh, dat was... Uh, uh, ja, er waren er twee, maar ik denk uiteindelijk ja. heeft het meest impact... ...teur faken op mij ja. gemaakt van Nederlands. Hij was jong, hij was bevlogen, hij had er zin in. Dat was een sterke persoonlijkheid. Welk vak? Nederlands. En, en wat heb je van hem geleerd in Nederlands? Liefde voor de taal? Wat heb je geleerd? Ja, opletten op, op, op woorden, leren formuleren. Maar uiteindelijk ook gewoon het feit dat, dat, je zo, dat je zoiets zo mooi kan vinden. Eigenlijk ook wel liefde voor onderwijs. Ik heb wel gezien dat hij dat echt fantastisch vond. Waar zouden we in de onderwijsagenda de komende tijd naartoe moeten gaan... als je Rutte mocht aanspreken? Maar nou, in de eerste 100. plaats volledig heroverwegen wat je eigenlijk op school juist moet leren... om voor de toekomst klaar te zijn. Volledig heroverwegen. Nou, volledig opnieuw eh, nadenken van wat belangrijk maar is. Maar weer een revolutie en in het onderwijs. En daar gaat het niet om. Nee, maar daar, heem, heem, daar hebben de jeugd niks mee te maken. Want Ik, ben, ik heb bijvoorbeeld op een school, eh, een VMBO in het Nieuw-West... ongeveer de ja. Zwarte school van Nederland... Ja. heb ik met jongeren gesproken, samen met leerkrachten. Hoe heet die school? Uh, dat was het Calvijn oh ja, Junior College. Ja. En daar heb ik de jongeren, jongeren laten vertellen wat zij, hoe zij vonden dat de school eruit moet zien. Nou, ik denk dat die, twaalf jongeren, vooral Marokkaanse kinderen... Wat Nou gewoon uit? Heb vertrouwen dat wij op school komen om te leren. En pas die school aan aan ons en aan on ons denken. En zet, en zet niet een soort stramien van bovenop waar we in moeten passen. Terwijl dat helemaal niet meer aansluit op ons leven van vandaag. En zeker niet op het leven van de toekomst. Twee jonge idealisten, <laughs> mag ja. ik het zo zeggen. Graag. Eentje, een jonge idealist van 65 en een jonge idealist van 28. Je zou het niet meer zeggen, zei je nou. Steven, ja, dat is wel <laughs> erg. Steven van de Tol en Maurice de Hond over hun uh, ja, uh, bevlogen ideeën over het uh, Nederlandse onderwijs. En wat Nederland en wat premier Rutte ook uh, aan zou kunnen met deze ideeën. Nederland heeft alles in zich voor een mooie toekomst, zei Rutte. Daarmee sluit ik twee dingen af. Heren, dankjewel. Graag gedaan. Ja, leuk gesprek. Volgende week praten we vijf avonden lang in twee dingen over de winter. Ja, want in het midden van de zomer zijn veel mensen al bezig met de winter. Schaatscoach Bart Veldkamp bijvoorbeeld. Hij uh, bijt het spits af. Het hè. Maandag de gast in Twee Dingen. Uh, voor meer informatie ziet u onze website, natuurlijk, dingennl Straks BNN Today, Today met Willemijn Veenhoven. En dat gaat over, Willemijn... Het gaat eigenlijk anderhalf uur over Luc e. Kink. Yes. Is zijn, yes! Het is zijn allerlaatste aflevering voordat hij naar de tv vertrekt. Ik ben mijn uh, waterproof mascara vergeten. Maar het wordt een mooie avond ik met wist alleen niet dat... maar vaste gasten aan tafel. Siebert Verliende, Ermen Wennemars en nog veel meer. Dat zometeen in BNN Today. Ja, ik wist niet dat ze bij radio ook al een zelfbevlekking deden. Maar dat schijnt ook te kunnen. Uh, Eén weer... keer mag Eén, het. Keer, mag Eén keer En ja. hier Ewout de Jong met de Goedenavond. avond is Oud-staatssecretaris Vermeend vindt dat het kabinet moet voorkomen... dat KPN wordt overgenomen door het Mexicaanse telecombedrijf America Mobile. Vermeend was als staatssecretaris medeverantwoordelijk voor de privatisering van KPN. en vindt achteraf dat in de wet vastgelegd had moeten worden... dat KPN geen eigendom van een buitenlands bedrijf mag worden.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 In Zimbabwe is de beweging voor democratische verandering van premier Tzwangirai dat de verkiezingsuitslag ongeldig wordt verklaard. President Mugabe kreeg bij de presidentsverkiezingen van 31 juli 61 procent van de stemmen. Maar volgens de oppositie is er op grote schaal gefraudeerd en zijn kiezers geïntimideerd. In de easthaven in de Amerikaanse staat Connecticut is een klein passagiersvliegtuig op een woonwijk neergestort. Het tweemotorig propellervliegtuig raakte vermoedelijk meerdere huizen. Na de crisis is brand uitgebroken. Drie mensen worden vermist, volgens Amerikaanse media en inzittende van het vliegtuigje en twee kinderen in een woning. Dat is het nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven.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 sluit ik hier in BNN Today de Nieuwsweek af. En deze week doe ik dat live vanuit de The Beach Club op het Mediapark... met uiteraard uitgesproken gasten spraakmakende onderwerpen. En hele fijne muziek. Sport en homo's, dat, dat blijft een combinatie die mensen maar lastig vinden. In Rusland, maar ook aan de tafel van VI, het zal je niet ontgaan zijn. Roemeense zakkenrollers, die hebben dan weer grote moeite met homo's. En die waren, die zakkenrollers, afgelopen zaterdag massaal aanwezig op de Gay Pride. Daar gaan we het allemaal over hebben. Naast mij aan tafel... Voor de aller, aller, aller, allerlaatste keer, mijn allerliefste Luc E Kink. Voor de muziek ja, en voor natuurlijke opmerkelijke nieuwsjes. Ja, muziek heb ik. Ik heb mijn wat favoriete liedjes meegenomen. Want ik ben maandenlang bezig geweest met een soort. Het crusade voor de promotie van de country muziek. Ga ik straks weer verder op televisie, komt helemaal goed. Maar ik heb nu vandaag liedjes meegenomen van een band. wat ik de beste band alle tijden vind. En, uh, en wat van die zoetsappige terugdenkliedjes. waar ik dan een verhaal bij heb en zo. komt helemaal goed. En uh, een van de mooiste mediafragmenten van deze week kwam van uh, showbiz verslaggever Evert Zantagoed. Hij is ook hoofdredacteur van het blad Privé. En in een gesprekje met Privé TV van de Telegraaf verklapte hij per ongeluk. dat er op de redactie van Privé met spreekwoorden en gezegden. Ah, daar klinkt het allemaal net iets anders. Duizend woorden, hè, ze zeggen meer dan, een, meer dan een fout. Precies, zijn woorden zeggen meer dan een foto. Andere gezegden die op de redactie van Privé worden gebruikt zijn die van Mark Twain. Als je de waarheid niet weet, dan hoef je hem ook niet te vertellen. Die van Benjamin Franklin. Goed bedacht is beter dan goed gezegd. En natuurlijk van Gandhi. Eerst negeren ze, dan lachen ze je uit, dan vechten ze tegen je en daarna betaal je de boete. Willemijn. <lacht> ook hier in de Beachclub. Eva Hoekers, Sievert van Linden, Erman Wennemars en Mick van Wely. Die hoor je zo eerst de sport. Ronald Boot, goedenavond. Goedenavond. Uh, er wordt gevoetbald vanavond in de Eredivisie. Uh, Roda mag alweer op vrijdag. Kambuur is op bezoek in Kerkrade. Uh, en Bas ook. Ja, en alweer hebben ze het nog niet gescoord. De tegenstander trouwens in dit geval ook niet. Het is 0-0 na ruim een half uur. Eén hele grote kans opgeschreven. Die was wel voor Roda. Prachtig paasje van Pluin. Ragfijn zoals dat heet. En de loop mee van Spits. Neemet die ging ook op de keeper heen. Maar kregen we niet in nu toch wel maar aannemen. Jazeker. Als de rebound na een voorzet vanaf de linkerkant eigenlijk door Huppersport. Ja, ingezet op het doel. Vanmiddag weer wordt verprutst ook. Die bal stuit het dan terug voor de voeten van Neemet en die tikt hem dan van dichtbij binnen. Heel blij lijkt hij er niet mee, maar dat heeft vermoedelijk te maken met het feit dat hij zo even toch wat beschikt is door de mensen. Na het wissen van die grote kans waarover ik vertelde. Want toen werd hij bijna uitgelachen om de keeper heen en vervolgens het lege doel voor zijn neus en naast schuiven. Daar maak je over het algemeen geen vrienden mee. Maar nu zit hij erin. Christian Nemeth scoort dat tof. Het is niet tegen Bouding in, want Roda is dat beter geweest... zonder dat het nou ongelooflijk goed speelde. Maar Cambuur is er eigenlijk helemaal nog niet aan de pas gekomen. En Nebet zet Roda op een 1-0 voorsprong. Nooit weg, zo'n doelpunt rechtstreeks in de uitzending. PSV moet het in de strijd om een plaats in de groepsfase van de Champions League... opnemen tegen AC Milan uit Italië. PSV speelt op dinsdag 20 augustus eerst thuis. Philip Cocu, de trainer van PSV, praat over die loting. Als, we als spelers zijn is het natuurlijk geweldig uh, omdat ze uitkijken naar uh, twee wedstrijden tegen AC Milan. Ja. Ja, nou ja, de stap die we graag willen zetten is, uh, die wordt natuurlijk uh, moeilijk. Dat is een enorme uitdaging, maar binnen de groep waren de reacties wel, uh, wel positief. En Ajax is al zeker als landskampioen van deelname aan het hoofdtoernooi van die Champions League. Feyenoord speelt in de play-offs om een plaats in de groepsfase van de Europa League tegen een Russische club, Kuban Krasnodar. Feyenoord begint met een uitduel. donderdag 22 augustus en een week later is de return in Rotterdam. Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord over die Russische tegenstander. We kunnen genoeg informatie krijgen en dat zullen we ook gaan doen. Ik begrijp wel dat ze, dacht ik, dit weekend geen wedstrijd hebben. Maar... En volgende week wel een wedstrijd, dus die zullen wij gaan kijken. Zullen ze niet onderschatten, hè? want zo goed zijn we niet. utrecht Vitesse, dus dat is natuurlijk. Ah. Niet goed. Niet goed. Ja. Ja, ja. Ja, AZ juist. speelt in uh, een ticket om de groepsfase van de Europa League... tegen het Griekse Atromitos. AZ eerst uit, 22 augustus, een week later de return. En de bondscoach Louis van Gaal boos op Wesley Sneijder. Toen Sneijder niet bij de voorselectie zat voor de land tegen Portugal, sprak hij daarover zijn teleurstelling uit. Hij vertelde dat hij niet door van Gaal op de hoogte was gesteld. Van Gaal denkt er anders over. Daar hebben een zinnetje laten lekken in de media, waar jullie natuurlijk allemaal fantastisch op zijn ingegaan. Maar ik hou daar niet van, want dan, ik moet weer reageren daarop. En dat is niet goed. En in als welk ik, zinnetje bedoel je dan? Dat, hij jou niet dat jij hem niet gebeld hebt? Ja, terwijl hij de speler is waar ik de meeste aandacht aan gegeven heb het afgelopen seizoen. Snijden dus niet bij de definitieve selectie. Van Gaal heeft Stijn Schaars, Paul Verhaag en Giorgino Wijnaldum wel geselecteerd voor de oefen Interland tegen Portugal. Voor de verdediger van Augsburg, Paul Verhaag, is dat de eerste keer. De PSV'ers Schaars en Wijnaldum zaten niet in de voorselectie, maar zijn wel toegevoegd aan de definitieve selectie. En Het Internationaal Olympisch Comité is er niet gerust op dat homoseksuele atleten veilig zijn op de winterspelen straks in Sochi. De Russische minister van Sport heeft herhaald dat de wet die homopropaganda verbiedt, gewoon van toepassing is. En de voorzitter van het IOC Jacques Rogge wil nu tekst en uitleg van Moskou. Volgens Rogge is het Olympisch handvest heel duidelijk. It says that sport is a human right and it should be available to all, regardless of race, sex or sexual orientation. And the games themselves should be open to all, free of discrimination. De spelen zijn voor iedereen, ongeacht ras of seksuele voorkeur, zegt Rogge. 10 uur langs de lijn met meer sport en een uitgebreide voorbeschouwing op de WK Atletiek Willemijn. Ronald Bout, dankjewel. Luc, de gasten. <middels> Gast nummer 1 doet de 500 meter in 34 seconden en 38 honderdste. Gast nummer 2 schrijft boeken over levenslang gestraften. Gast nummer 3 ontbijt met sushi. En gast nummer 4 weet gewoon alles. Kortom, al deze gasten hebben kwaliteiten die ik dan weer niet heb. Maar whatever, ik ja. ga toch naar de late night show van Ubeto Tan. Ah. Hier zijn onze ja. eigen sportman Erben Weddermas, Onze eigen crime watcher Mick van Welie. Onze eigen vreemde ontbijter Eva Hoeken. En onze eigen bedweter Sievert van Linden. Yay, goedenavond. Heren en dames ja. op deze mooie uitzending vanaf de Beach Club op het Mediapark. En ik vind het fijn dat jullie er zijn, want jullie zijn vaste gasten van deze show. En dat past bij zo'n avond waarin we heus niet de hele uitzending, maar aan het einde wel speciaal afscheid gaan nemen van Lucky King. Maar gelukkig niet de hele uitzending. Nee, dat okay. moet ik er even bij zeggen. <laughs> Luuk, muziek. Yes. Today. Zet een punt. Achter de week. Ik heb een aantal plaatjes meegenomen. En ik begin eigenlijk met een plaat van de band. die ik echt. Ik vind het echt de beste band aller tijden. De Bees. Heb ik van gehoord? Iemand hier? De Bees? Nee, nou, dat is mooi. Want dan leer je nog eens een keertje wat op van vrijdagavond. Dit is een plaatje. en dat past eigenlijk perfect bij de setting waarin we zitten. Als je gaat naar Twitter. He, zoek je even op hashtag bnn en dan vind je wel een paar foto's van onze setting. Kijk op webcamradio webcam radio1.nl. En dan zie je dat wij in een soort beachclub zitten. Het heet hier ook de Beachclub. En we zitten aan het water. En je kunt een beetje loungen. En ah, daar, daar past dit liedje heel erg goed bij. Van The Beers dus, een van de leuke liedjes die ze hebben gemaakt. Ik heb ze één keer live gezien, dan speelde ze dit ook. ging iedereen lekker laid back zitten. Listening man, luister eigenlijk. Tell me something away from trouble and away from doubting. Tell me straight from the spirit, from the top of the mountain. En Listening man zegt typische muziek waar Bas die ook echt enorm verhoudt. En Bas, hoe zat je erbij? Tijdens de dans. Ik heb net mijn koptelefoon weer opgezet. De <laughs> <laughs> um, mensen typisch die en Bas wat stiller plaatje. zitten, dat zijn ja. de fans van Cambuur. Die hebben 330 kilometer in een bus gezeten. Die moet ook nog 330 kilometer terug. En die staan nu met 1-0 achter bij Roda. Wordt 2-0 ook bijna als er een uh, vrije schop van Flederig op het hoofd komt van. Uh, Weer het, de maker van de 1-0, e die kopt achterwaarts, zeg maar te rood van de penalty-stip waar die staat. Dan heb je als je achterwaarts kopt een voordeel namelijk dat je de keeper kan verrassen en een nadeel namelijk dat je niet ziet waar je naartoe komt. Want OG, je rug, dat hebben niet veel mensen en ook Neemet niet. En zo uh, kan de bal uiteindelijk omdat hij niet de juiste richting mee kreeg. in de handen van Doeman Niehuis. Die wat vaker op de proef is gesteld in deze wedstrijd als een collega Kooto aan de andere kant. Want Kambuur dat uh, best wel wil meevoetballen en dat bij Vlagen ook wel doet, is er toch eigenlijk nog niet in geslaagd om echt gevaarlijk te worden is bovendien zo links en rechts heel slordig geweest. Dat heeft momenten van balverlies opgeleverd... waar Roda al eerder van had kunnen profiteren met een goal... maar dat naliet. Maar het feit dat Roda op een ene voorsprong staat... dat is niet gek, dat is niet tegen de verhouding in. Dat is terecht, dat is logisch. bezit nu via Van Peppen. Een van de nieuwelingen, Luiks, ook een van de nieuwelingen. Want zoals elk elftal in de Eredivisie... is ook Roda weer grondig gerenoveerd in de zomer. En eh, dat betekent nieuwe namen. Kali, die kwam van FC Utrecht, heeft de bal aan de voet en wenkt... Naar Nemet, de spits die de bal dan moet komen halen. Het hoogte van de middenlijn en daarvan de sokken wordt gelopen door Martijn van der Laan. Verdediger van Cambuur. Slotfase van de eerste helft. Een kwestie van een minuut of anderhalf nog. En dan is het rust. Roda leidt door de goal van Nemet met 1-0. Eerst onderwerp, probleempje voor de Olympische Spelen. Die worden komende winter in Rusland gehouden. Alleen daar heb je een anti-homo-wet. Propaganda maken voor homoseksualiteit, dat mag daar dus niet. En het IOC zei eerst dat die wet niet zou gelden voor sporters. Alleen de minister van Sport in Rusland zei vervolgens dat dat wel zo is. Nou, het IOC kan het inderdaad wel zeggen. Maar daar is geen enkele bevestiging van gekomen uit het, uit het Kremlin zelf. Dus wat dat betreft uh, heeft het Kremlin in het openbaar in ieder geval niks beloofd. En dat die Vitaly Mutko, dus die sportminister in Rusland, zegt uh, dat Rusland zich aan de eigen wetten wil houden, is als zodanig natuurlijk niet zo, heel, niet zo heel erg gek. Nee, niet gek, wel lastig, want stel een sporter wint aan een medaille, vliegt zijn vriend om de nek en wordt vervolgens bestraft. Voor de Nederlandse sporters is het in ieder geval onacceptabel. Dat is voor ons niet bespreekbaar, um, de, de, het Olympic Charter, maar, maar ook wij als, als NOC en ik als chef de mission van de ploeg, um, wij, wij staan voor, voor de vrijheid van onze sporters, of dat nou hun religie betreft, hun seksuele geaardheid uh, of hun meningen. Uh, daar staan we voor. Dus ja, dat, dat is, uh, voor, voor ons is dat onbespreekbaar. Nou, het voordeeltje is in ieder geval wel dat er maar weinig homoseksuele sporters zijn. Hè? De meeste talenten zijn net voor het grootste succes op hun 14e kapper geworden. Maar desondanks is er veel kritiek. Britse schrijver en acteur Stephen Fry voert op internet actie... voor een boycott van de Olympische Spelen. En Poetin zelf heeft nog niet gereageerd. Hij was druk bezig met zijn strakke spijkerbroek en ontbloot bovenlijf... in een stromende rivier met andere mannen heel erg heteroseksueel te zijn. <lacht> Juist, hier aan tafel in de Beach Club. Eva Hoeken, politieke man, Sievert van Linden. Onze crime-man, Mick van Wely en Erben. En Erben, jij zegt, die sporters moeten gewoon gaan. Ze moeten een medaille winnen en dan kunnen ze hun mond trekken. Inderdaad. Die sporters moeten, moeten zeker gaan. Het heeft geen enkele zin om gewoon thuis te blijven. Want dan haal je misschien wel een klein beetje aandacht aan het begin. Maar die Spelen die gaan echt, echt wel door. En er is geen beter podium dan daar op de speler gewoon je ding doen en laat, laat, laten zien dat iedereen daar gewoon kan, kan sporten. Maar alsof iemand daar dan, denk je dat iedereen wust die ja, heeft goud en dan staat ze daar en dan gaat ze iets zeggen? Ik weet niet of iedereen wust de persoon is, maar ik kan me niet voorstellen dat er tussen al die atleten die, die daarheen gaan... dat er niet één atleet is die, die, die, die wel een moment gaat pakken daar. Of dat het een Nederlander is, dat, dat weet ik niet, maar er gaat ongetwijfeld wel iemand een keertje iets doen... Um, en dat is een beter idee dan een boycott een die wereldwijd de aandacht trekt. Ja, natuurlijk. Dat is, dat is een veel beter idee. Want dan zijn alle kamers erop. Iedereen is erbij. En dan ben je in het land van, van, van de heer Poetin. En dan, als je dan wat laat zien, dat is natuurlijk een heel sterk statement. Mick, jij zegt, nou, ik weet het niet. Dit is wel een heel mooi moment om iets te laten zien bij zo'n groot ja, evenement. Ik vind het heel moeilijk. Dus misschien een boycott. Ik, ja, ik vind het heel moeilijk. Ik vind uh, uh, wat... Ik kan me ook wel vinden wat erben zegt aan de andere kant. En ik vind trouwens, uh, je zou het moeten boycotten. dan niet alleen vanwege de schending van homorechten. maar ook. we uh, kijken wat er met persvrijheid gebeurt. de journalisten die worden omgebracht. Ik bedoel, dat, dat, is, uh, dat kan gewoon niet. Het gaat allemaal maar, niet heel erg. Nee, de maar, ik denk misschien inderdaad dat je met een ludieke actie. dan meer, uh, meer bereikt. Bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, een skispringer. Uh, Ja, ik zei het al, we zitten op de Beach Club eh, op het Mediopark en daar liggen kabels in het zand en er raakt wel eens wat los als iemand er af voorheen hier heen rood, mond gesnoord. Er is een... <laughs> Dat is het. <tie> Mooi kot. Goed, we zijn er weer. We zijn er weer. Je, ik hoorde jou een beetje half zeggen... eigenlijk het klonk alsof je zei... het valt allemaal wel mee... want het is, een, het is niet alsof het verboden is om homo te zijn... en het gaat alleen naar propaganda. Nou, zou, nee, gaat Had ik niet verwacht uit je, jouw mond. Nou, nee, nee, Ik vind het heel fout wat er in Rusland gebeurt. Als, als homo ben je daar niet veilig. Hè? Dus als je daar op Facebook zegt ik ben homo... dan heb je kansen morgen dat je dan onder een trein ligt... of in elkaar gerost bent. Dus dat gaat helemaal niet zo goed... Maar die wet verbiedt geen homoseksualiteit. Of het tonen van je homoseksualiteit. Het verbiedt dat je kinderen een soort van voorlicht over homoseksualiteit. Maar als Irene Wuster op een podium staat en die zegt iets over de vriendin. En een kind ja. kan dat zien op televisie. Ja, nou, en, en dan is dus het de vraag kunnen. wat gebeurt er. En dat is dus waar ze ongerust over zijn. Want het is voor iets voor de lokale politie. Nou je hebt natuurlijk van die politiechefs in Rusland. Dat wordt natuurlijk helemaal niks. Die zitten met drie wodka uh, uh, op achter een uh, autootje. Uh, ja. Nou ja, zou ik nog kunnen denken. Maar je magitaliseer je het nu een klein beetje? Van nou, eens, maar we maken als een beetje. Het is much to do about nothing? Nou, ik denk dat het wel wat over gaat. Maar dat het niet gaat over de Olympische Spelen. En dat vind ik eigenlijk vervelend. Die Olympische Spelen die gaat over een idee van verbroedering. Dat sporters ja. het beste van zichzelf kunnen laten zien. En je maakt nu van sporters. Politici. Mm -hmm. um, en uh, ik denk dat het eigenlijk gaat tussen landen. Dat landen moeten Rusland als land aanspreken. En sporters hoeven helemaal niet maar naar Rusland te gaan. Maar vind jij dat we iets. Want Ik geloof dat die op, oproep van Fry. vind je überhaupt. Belangrijk. Ja. Maar vind je dat we iets ja. moeten doen? Nou, ja, Fry zegt uh, hetzelfde als, als Hitler in 1936. En uh, als we niet uitkijken, is dus over vier jaar. Is, zijn de homo's hetzelfde als het joden. Alsof ze uh, in strafkampen zitten. Alsof ze uh, vergast worden. Alsof zes miljoen uh, homo's door Europa worden getrokken in treinen. Ik vind dat heel ver. Gaan. En ik vind ook dat je um, uiteindelijk sport niet moet belasten met dit. Want sport is in feite het meest edele, het mooiste wat we hebben. Het schoonste, gewoon wie het verste, het hardste, het beste kan. En je gaat nu opeens hen dwingen om diplomaten te maar, worden. Maar dat denk je niet dat hij goed. dan juist nu de druk erop heeft gelegd... omdat, omdat hij dacht van oké, okay, er, er is zo weinig echte aandacht voor die, die problematiek... en dat eventuele... Uh, ah, nou, ik, ik ga gewoon een beetje overdrijven. Nou ja, ja. nou ja, ik weet niet of je het bezoek aan Poetin hebt gezien... in Amsterdam een paar maanden terug... Uh, dat was een mooie optocht van vlaggen. Uh, en uh, volgens mij was het wel duidelijk dat in Amsterdam... dat we homo-hoofdstad van de wereld zijn. Ja. Uh, dus zij zit zeker druk op. Maar uh, nogmaals, ja, misschien moet je beter nu de wereld uit helpen... wat ze dus nu doen met druk... dan dat je tijdens de Olympische ben, Spelen altijd gezorgd hebt. Ik, ik ben wel blij krijgt. dat dan die discussie nu komt. Hè? Precies, dat het dat, ja. dat er nu is. Dat dat, is. Dat, uh, want ja, nu gaan we het heel, ons er heel druk om maken. En uh, de, de, er komt ongeveer van een heel du du du duidelijk standpunt. Maar dat zometeen als die Spelen er zijn... Dat, dat de sporten dan precies weten waar, waar, waar ze aan toe zijn. Dat ze zich dan in ieder geval wel weer kunnen concentreren... op gewoon. Hard schaatsen en, uh, en uh, goed te daar. Denk je dat er één ik... sporter is die uh, uh, overweegt om mee te doen nee. aan een boycott? Nee, is ik, denk dat dat... Al nee, nee, nee. ik denk dat uitgesproken. Nee, op dit moment helemaal niet. Ik denk die, die, dat, je, dat je trouwens ook een praktisch probleem hebt. En het dus zou ook, ook, ook zomaar... Omdat nu, een, nu in één keer die brief, die brief komt... In één keer zou er, zou er een boycott komen. Helemaal niet. Hey, maar er zijn Vier jaar was heel er, veel mensen die zeggen... Van, dan moet er iets ludieks komen. Jij zei net die roze skis, ja. maar nou dan ja, maar misschien. Atleten moeten zich verenigen. En die, en, en die hebben een atletencommissie. En, maar en tijdens dus de openingsceremonie met regenboog... Nou ja, ik weet nog wel dat, dat ze... Uh, uh, het was in, in, in Beijing was er ook enorm veel, veel op, op, ophef over, over de, de mensenrechten. En toen had Amerika een heel mooi statement. Die had als vlaggedrager bij de openingsceremonie van, van, de, van de Olympische Spelen... Een, uh, een, een jongen die niet geboren was in, in, in, in Amerika, maar die was geboren in, in Darfur. En die ging de vlag dragen. En dat, vind ik een en dat heel, lag mooi, heel gevoelig voor China. Dat lag heel gevoelig, heel gevoelig ja. voor, voor, voor China. Daar ging ook een hele enorme discussie over. Maar dat vind ik een mooi, een mooi statement. Kortom, boycot, zwaar overdreven. Er zijn natuurlijk mensen die dat wel zeggen. Hè? Ik bedoel, we hebben gisteren was Strek de jongen bij Knevel van de Brink. Uh, Gustav Bessem's columnist, zegt het ook. Ja, het was wel hetzelfde rijtje als bij Peking, ja, uh, denk ik. Uh, dus dat was wel een beetje een herhaling. En, en er komt ook bij: stel, iedereen zou niet gaan, hè? Dan, uh, de, ik denk dat Poetin alleen maar blij is. Want de grootste concurrenten tevoren voor, voor Irene Wist is een Olga Vatkulina. <laughs> en die maakt dan nog meer kans op een, gauw, op een gouden ja, Ik denk gang, dat die de de hele tijd, tijd. gewoon maar een reden is om. Uh, om maar is het, om het ook niet te te een, een beetje een PR-ding? Ik bedoel, vandaag voor, geloof ik het WK Atletiek ja. in uh, Moskou die die of zo. hoort, ja, hoort helemaal dus niemand. Nee. Alsof onze hardlopers daar nu dan ook niet mogen lopen. Of zo. Nee. Over de homo's gesproken, vanavond uh, twee uh, ex profvoetballers voetballers aan tafel bij VI. Heeft iemand het een beetje in de gaten gehouden op Twitter? Dat had ik, ik eigenlijk had moeten het doen, hè? Jouw vak, leuk, Ik leuk. zit in een roestie, hoor, de de deze hele avond nee, al. Dus nee, geen idee meer. Een beetje lafjes dat ze daar nu zitten, ja, of wel goed? Volgens mij gaat hij gewoon volhouden. Lafjes, ja. lafjes van VI? Nee, Dat nee. ze worden uitgenodigd? Volgens ja. mij gaat hij ook gewoon volhouden. Zijn ze, ze hele verhaal nog een keer. kan je al wat vinden? Nee, dat is snel. Dat gaat snel. Doe dan maar een plaats Nou, die heb ik today Zet een punt. Achter de week. Ik heb een uh, jaar of twee geleden. Um, uh, heb ik voor de radio, Radio 1 ook. Um, uh, het programma um, Stormopkomst mogen doen. Reportages over het TV-programma Stormopkomst. Toen zat de uh, TV zat er echt wel in me natuurlijk. <lacht> en uh, da, die had, dat had een soundtrack. En dat was echt een hele vette soundtrack. Namelijk van uh, Punching and a Dream van The Naked Famous. Zo heet het nummer. Dat was een hele lekkere soundtrack. Kon je heel goed op monteren. Heb ik altijd wel goede radio aan gehad. Dus ik dacht, weet je wat, ik draai hem gewoon. Het is een beetje een overstuurde plaat. Dat hoort zo beetje heftig misschien voor de Het mag, hey, mag het wel mag. een keer. Het, het mag. Punching in het vuil. Naked en Famous. En famous en punching in a dream. Hoort dat zo? Dat, uh... dat hoort. Ja. <laughs> ja. Uh, inmiddels uh, heb je even gekeken op Twitter. Wat, ja. uh, wat zeggen ze over V? Nou, dat het televisie uit 1954 is. Dus het zal wel een vrij ouderwetse discussie zijn. Vermoed ik zo. Kortom, hij blijft bij zijn standpunt, zou te horen. Even. Ja. ja dat zie je dan, dan toch ook wel weer? uit, ja, toch? Van de goud. Ja. Nee, helemaal niet. Nee? Nee, belachelijk. Nee. Ja, vind ik echt. Zo ja, goed. Dus, du <laughs> Dus Ermen Wennemars, zo meteen ja. meer van Ermer, meer van Sievert. Meer van Eva, meer van Mick En nog veel meer van Luc Na negen nou is het nieuws van NOS. Iedere vrijdag een mooie break bnn punt achter de week. Vroege vogels is meestal vrolijk en optimistisch. Maar nu gaan we een keertje knorren. Welkom bij de kortste radioquiz van Nederland. Wie weet wat dit voor geluid is? Een snuffelend varken. Een rare snurker. Een hond. Een knorrenpot. Een kooksnuiver. Nee, allemaal fout. U hoort het goede antwoord. En dieren in muziek, Carpathische wolven, Dassen in de nacht, Vitoftera plofdino's. Zondagochtend van 8 tot 10. Vroege vogel. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik geloof dat we de wereld kunnen redden met een schep. En nee, ik ben echt niet te lang in de ruimte geweest. Ik ben André Kuipers. En ik denk dat we klimaatverandering kunnen remmen door te graven. Benieuwd hoe? Ga naar justdigit.org en schep mee. Just Dig It, met dubbel g.